Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Heineken heeft zeven bierbrouwerijen in Rusland verkocht voor een euro. Het kleine bedrag is symbolisch bedoeld. De bierbrouwer vertrekt nu helemaal uit het land. Veel bedrijven vertrokken eerder al uit Rusland door de oorlog en alle sancties. Maar Heineken had nog steeds meerdere fabrieken daar, zegt economiecollega Tom Opheikens. Ze hebben uh, vlak na het uitbreken van de oorlog gezegd uh, we gaan weg. En toen ook de verwachting uitgesproken dat gaat dit jaar nog lukken. Ja, en als dat dan vervolgens uh, niet lukt, ja, dan krijg je natuurlijk vragen als... Ja, hoe rijm je dat met willen verkopen? Uh, willen ze überhaupt die brouwerijen wel, uh, wel verkopen? Met het koopje van 1 euro maakt het bierbedrijf zo'n 300 miljoen euro verlies. De gemeente Maui op Hawaii sleept een elektriciteitsbedrijf voor de rechter. Deze maand waren er natuurbranden op het eiland en kwamen ruim 100 mensen om het leven... Volgens de gemeente had het bedrijf niet de stroom van de kabels gehaald... terwijl ze wisten dat het hard ging waaien. Uiteindelijk braken kabels af en vloog de omgeving in de fik. En in Zandvoort zijn de Formule 1-fans inmiddels niet meer te tellen. Duizenden fans komen vandaag naar het circuit. Deze man uit Limburg had zijn wekker extra vroeg gezet. Al half vier hebben we opgestaan. Nee, dus straks wordt het even met de oogjes dicht op de tribune, of niet? Ja, dat denk ik niet. Nee, dat duurt nog wel af. Als het afgelopen is, dan, dan gaan de ogen wel dicht. Maar dat doen we nog niet want vandaag dan zijn de vrije trainingen zondag dan is de race. En van MOF eigenaren, hoeven hun fiets niet weg te gooien. Er is een toko die die dingen maakt. Van Moof is nu een maand failliet en er zijn bijna geen plekken meer om je e-bike te laten repareren. In Amersfoort doet de fietsenzaak dat nog wel en ze draaien daar veel over uren. We komen eigenlijk uh, ja, vanuit Nederland het meest, maar zelfs vanuit Duitsland of Frankrijk hebben we ook klanten. We hebben het uh, zeer druk op het moment. Het wordt elke dag meer, want de aanvragen lopen maar op, lopen maar op, lopen maar op. Dus we werken ook elke dag langer en uh, maken we ongeveer 30 van per dag. En de fietsenwinkel kan dat doen door met andere onderdelen dan die van de fabrikant te werken. Als je met je Van langs wil gaan in Amersfoort, dan moet je wel even geduld hebben. De fietsenmaker heeft een wachttijd van een maand. En het weer nog mist en wolken. Met vooral in Limburg kans op stevige bui... Met onweer tot 20 tot 25 graden. En morgen af en toe zon, maar ook veel wolken en regen bij max 23 graden. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot over de ANWB verkeersinformatie. Wat krijg je als het snelste pilsje van Nederland een heerlijke hap, gezelligheid en service combineert?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 Zandvoort, Zandvoort heeft het. het, en jij beleefd het. Zon, zee, zee, Zandvoort, een zom, zomerhit. Zom, zom, Dit is de zomer van ZFM, met, met nu. Wage radio. radio, alleen op ZFM, alleen op ZFM. Alleen op ZFM. Ja, nou ja, als het goed is, dan, dan, dan zijn we er weer. Live en kicking. Live en kicking. Morning, zo is dat. En tegenover me meteen, want de man heeft het razend druk, die, die race vandaag zelf van hot naar her. En Marcel Busser van uh, Racecafé Rubble. Marcel, uh, doe je dat allemaal op de fiets vandaag? Of? Nee, ik ben net nog een stiekem de auto geweest. <lacht> Het is goed te doen. Ik ben uh, heel verbaasd. eerste jaar was ik heel verbaasd hoe dat allemaal geregeld was. Ja. En het, het, ja, nu moest ik toevallig nog even boodschapjes uh, bij elkaar te uh, ja, ja. ja, dat ja. is gelukt, maar dat ja. kan gewoon met de auto. Ik zag op het internet dat jij ooit uh, uh, Max Verstappen hebt ontmoet ook. Hè? Ja, klopt. Ja, hoe lang is dat geleden? 2018. 2018. Nee, sorry, 18 mei 2019. 2019. Hey, hoe ver ga jij terug wat betreft de Formule 1 races? Ben je de antwoord? Um, zo goed als. Zo ja, vanaf, ja. nee, Ik ben van oorsprong een Amsterdammer. En met mijn tweede jaar ben ik hier komen wonen. We zijn nog een beetje in de omgeving geweest blijven wonen. Ja. En ik ben sinds 2007 weer terug op het dorp. Ja. Hey, maar ja, ik bedoel met, met hoe ver ga je terug? Want heb je ook de, de straatreizers op de Vlennepstraat nog mee? Nee, nee, nee. <laughs> hey, hey, ik smeer met de oile Laas, maar dan kijk ik ja. er beter ook mee stoppen geloof ik. <laughs> nee, ja. ik heb, uh, nee de, de Vlennepweg heb ik uh, niet bewust meegemaakt. Ik weet wel, 73. Het befaamde, Nou ja, befaamde... Uh, een dramatische ongeluk wat er ja. natuurlijk gebeurd is. Daar ben ik er wel bij geweest. Ja. Niet bewust meegekregen want ik was drie jaar oud. Ja. Maar uh, we waren wel die dag uh, op het circuit aanwezig. We zijn, ja, ik ben erbij geweest. En vanaf die tijd... Mijn ouders keken eigenlijk altijd al de Formule 1 en, en die hebben me er een beetje meegenomen. En ik heb jarenlang vanaf... Uh, ja, jarenlang bij de Zoete Inval en aan gewerkt. En daar heb ik de catering ook... Uh, viel onder mijn hoede ja. Ja, en toen zijn wagens met een doosje salades en uh, een paar bordjes naar Zandvoort gegaan voor de eerste catering en dat uh, is uitgegroeid tot uh, 600 man uh, catering op drie, uh, bij de drie racetypes. Kan jij heel in het kort voor de luisteraars even schetsen hoe dat, uh, café, uh, dat racecafé is ontstaan? Ja, dat is in 2016 een beetje gegaan. Max wonst uh, 15 mei 2016, Max eerste overwinning. Uh, de Prins kwam natuurlijk uh, langzaam brand in beeld en uh, werd steeds de, de geruchten geworden. gingen steeds uh, ja, harder worden. En het werd ook... Uh, definitief en toen zijn we eigenlijk zo een beetje gaan besluiten van oké okay, wat gaan wij doen en op het kerkplein hadden we eigenlijk een soort met ja, twee panden het zijn ook officieel twee panden waar ja. we in zaten en ene, het kleine gedeelte hebben we toen een beetje omgetoverd tot Formule 1 café ja. en maar mensen uit het dorp die begrepen toen ook waar we mee bezig waren en we hebben ook echt enorm veel spullen ja. uh, van Dirk Dorense staat ze pakt, Jan Kemmer staat hier nog en dat is allemaal originele kleding uit 85 en dat is zo gaaf en dan sta je gewoon bij de viswinkel van... Uh, en dan word je gewoon aangesproken van joh wat hoor ik, ik ga met Formule 1, ik heb nog wel spullen, en, uh, kom maar even langs. En, en die verhalen die er nooit en toevallig gisteren heb ik uh, het Haarlems Dagblad hier ook gehad en uh, met Aad van Koningshoven en... Uh, nou, zijn nou, Dirk, Dirk uh, Wijnands. Mm -hmm. nou, Dirk Wijnands is al 52 jaar uh, Oka op het circuit. Aad van Koningshoven die heeft vroeger ook nog in de panara, of in, de tassenbocht in het greppeltje gelegen <laughs> foto's te schieten. Okay. Ik denk, maar dat zijn, dat zijn de mensen die het meegemaakt hebben. Inderdaad ook nog op de Vlennepweg. <laughs> nou, dat, dat, dat, dat heb ik dan niet meegemaakt, maar... Uh, ja, dus die heb ik gisteren met het Haarens Dagblad en Dirk ik ook nog gevraagd van jongens, ga, ga met elkaar, maak mooie verhalen en ja, dat, ik... moet, dat, dat moet hey, blijven Gelet op de tijd, want jij hebt uh, ja, je tijd uh, hard nodig wij ook want we uh, worden straks alweer ingebeld dan krijgen we iemand van de NS die ons uh, te woord staat. Uh, heb je een oproep aan de mensen hier? Wat, kunnen ze jouw café bezoeken nu? Vandaag en morgen is gewoon binnenloop Kom, er staan straks twee, uh, tenminste vandaag één scherm morgen twee grote schermen, zondag twee grote schermen, maar zondag zijn we sowieso helemaal dus dan heeft het geen, geen zin om deze kant op te houden. Heb je het nou over het Kerkplein of hier? Nee, hier. Oh, okay. Hier op de Louis Louis ja. En uh, vandaag en morgen zijn de mensen welkom tijdens de of vrije training en de kwalificatie. Kom binnen, ga zitten en neem een pitspel. Nou, dank voor jouw gezelligheid hier. En uh, ja. Ja, heel veel succes. En, zeker heel veel sterkte. En dank, dank voor het interview. Heel veel succes. allemaal tussendoor. Is. Ja, dat bult lawaai dat die raceauto's. Ik weet niet wat er aan de hand is. Wat is er aan de hand is in Zandvoort. Ja, ik, ja. Uh, ja, ik weet het niet. Uh, <laughs> hè? Volgens mij uh, hebben ze een paar auto's hebben ze uit, de, uit een oude loods getrokken. Hele oude raceauto's. En dan zijn ze naar mee door de straat aan het scheuren hier. Want we, we krijgen een lawaai hier binnen, wel. Ja, ik heb geen idee. hoor. Het, uh... Ja, we wachten wel af wat het uh, allemaal gaat worden vandaag. Uh, voor uh, degene die net inschakelen. En je luistert naar uh, The Boys Are Back In Town. Live vanuit Zandvoort. Uh, Rabbel. Moet ik zeggen, Rabbel? Ja, Rabbel de Babbel. <laughs> La, Rabbel de Babbel. Wel bekend. Ja. We gaan even kijken. Kijken of het lukt met, met de muziek en alles, want het is voor mij allemaal ook een beetje nieuw, zeg maar. Ik hoor nog steeds dezelfde muziek, ik weet niet wat jullie horen, maar... Ja, dat is inderdaad, die kan hem uit mijn hoofd oh, meezingen. zien. je kent hem wat je kop, hè? Ja, dit gaat dus niet werken, dus ik roep even de techniek erbij. Daarom riep ik net. Nee, dat geeft helemaal niks. Nee, maar goed. Uh, wat, uh, wat ik, ik, ik doop jou, uh, gewoon, ik doop jou gewoon vandaag uh, van Willem naar Wilhelmus. Want Wil, het uh, is, speciaal, ja, ja, ja, is ja, ja, ja. speciaal voor jou gekomen om het Wilhelmus uh, uh, hier uh, te gaan uh, vertolken uh, bij de opening van de races. Uh, dat doet hij met een DJ, heb ik begrepen. DJ La Fuente. Ken de man niet. Maar ja, tegenwoordig moet overal DJ's uh, gebruikt worden ook. Om, het, uh, om de bieter er een beetje in te houden. En uh, ja, ik ben heel erg nieuwsgierig wat André daarvan gaat bakken. Het schijnt een hele emotionele en indrukwekkende show te zijn. Nou, dat geldt natuurlijk voor alle uh, orkestrale uitvoeringen van André Rieu. Want die uh, is natuurlijk fenomenaal in het uh, overbrengen van muzikale emoties. Wereldwijd beroemd inmiddels, net als Max Verstappen. Dus ja, uh, het kan niet meer stuk dit weekend volgens mij. Ik was vanmorgen zelf, uh, ben ik met de trein gekomen vanaf Bloem. Uh, ik kwam in Haarlem aan en dan dacht ik even naar het perron te gaan waar de trein naar Zandvoort zou vertrekken. Maar dat ging niet door. Ik werd helemaal buiten omgeleid. Moest over het Stationsplein met de hele meute, want een uh, enorme drukte al. En uh, toen werden we door... Extra uh, uh, poortjes werden vergeleid we om weer het station te bereiken. Vervolgens moesten we weer inchecken. En daar konden we vervolgens naar het perron waar dan de trein naar Zandvoort gereed stond. Het is een hele lange trein, een mega lange trein. Ja, het was best wel heel Zat druk. U voor? Dus uh, ja, ja uh, uh, luister, ik ga straks aan de meneer van de NS, of de mevrouw van de, MS, de NS, ik weet niet wie ik uh, aan de lijn krijg ga ik vragen hoe dat allemaal zit met die uh, extra poortjes. Is het is toch geweldig dat wij helemaal vrij geboren zijn op deze wereld. Althans in Nederland, daar hebben we vrijheid. Andere landen ligt het wat anders helaas. Maar uh, hier hebben we een grote vrijheid, een hele hoop kunst en cultuur. En daar zijn we heel blij mee. En we zijn ook heel blij dat Hilly van het Zandvoort Museum is aangeschoven. Hilly, okay. welkom. En heel graag. Het was even een tour om hier te komen. Maar uh, dat hoort ook bij uh, de vrijheid. Hè? Ja. Dat hoort zeker bij de vrijheid. Hoe, hoe ervaar jij het hier in het dorp op dit, op dit moment? Uh, nou, Ik vind het lastig dat, uh, dat ik niet makkelijk erin en eruit kan gaan op de fiets. Want ik doe alles op de fiets. Hoezo kan je op de fiets ook niet makkelijker in? Nee, nee, dat zijn allerlei dingen afgesloten. Oh. En er zijn zoveel mensen die op dat fietspad <laughs> niet kan fietsen. Ja. Maar heb je het over het visserspad? Nee, oh. gewoon hier in het dorp. Van Lenneberg. Oh, maar dat maakt allemaal niet uit, joh. het is maar een paar dagen. Hoe is het met het Stanswoord Museum? Hebben jullie druk de afgelopen dagen? We hebben het heel Gehad, uh -huh. uh, met name die uh, voucheractie van, uh, van de gemeente. 75 jaar circuit. En we hebben dit vorig jaar ook gedaan. Met de gemeente. Met Tan van Driel. En toen was het... Wow, en nu was het fantastisch. Ik denk, zo moet het iedere dag zijn. Dat leuk. Heel ja. fijn. Van, en, en, en, hoe, hebben jullie aantallen bijgehouden? Een beetje? Nou, ons? meestal aan het eind van de maand. Uh, dan tellen we alles. Dus dan, dan weten we exact hoeveel bezoekers er zijn. Maar je ziet het aan de museumwinkel omzet. Je ziet het aan... Ja, we werken natuurlijk met vrijwilligers. Die zitten met twee duimen omhoog. Van, het is zo druk vandaag. Ja. Dus iedereen leeft mee. We zijn ja. gewoon helemaal blij. Ja. En wat is nou, uh, op dit moment staat voor uh, het museum het prongstuk. Het prongstuk, dat zijn die, uh, die echte raceauto's. Ja. We hebben nog nooit een raceauto in het museum gehad, omdat ze te groot zijn. En we hebben maar, ja, het is een monumentaal pand. Jullie hebben nou de gevel eruit gereden en toen de... nou ja, <laughs> nou ja, nee, we hebben de deuren uit de scharnieren moeten halen. Oh. En toen konden die uh, Formule 3 racewagens erin. En ja. we hebben er vier staan. Dus... Oh, dat is uh, dat moet wel waard om, Echt, om te gaan bekijken waard, natuurlijk. Ja. ja, En behalve die, die auto's. Uh, jullie hebben het een en ander aan de muur hangen natuurlijk. Aan de schilderijen. Nou, Amia, en nu... We hebben de stijlkamers natuurlijk. Met uh -huh. de vaste collectie. En dat, dat gaat over Zandvoort van vroeger. En, en de bomshuid en de klederdracht. En we hebben in de, in de zalen rondom de racewagens. Hebben we allemaal historisch beeldmateriaal. Dus fotowerk uh, en, en uh, de verhalen van de helden van vroeger. Ja, en die helden van vroeger. Uh, heb je het dan ook over buitenlandse helden? Of ook uh, bijvoorbeeld Jan Lammers? Jan Lammers die is natuurlijk uh, kind aan huis in het ja. museum. Maar, maar uh, ja, figuren als Van Jo en, en, uh, nou, en Nicky Lauda. We een, een hele lange geschiedenis. En we hebben jaren dat geprogrammeerd. Zeker het overzicht van 48 tot 85 met Nicky Lauda. Ja. Maar we hebben ook. Ook, uh, nu de, de focus op de Nederlandse rijders van de Formule 3. Maar als je dan boven kijkt, 75 jaar circuit, ja. dan zie je ook uh, een Max Verstappen, die heeft ook ja. een keertje ja. de Formule 3. Goed. Wat een hoop mensen niet weten. Ja. Wat een hoop mensen niet weten, is dat het eigenlijk helemaal geen Nederlander is. Hè? Het is een Belg, hè? Het is een het is een Belg. <laughs> en, hij, ik heb er ook en hij is uh, geboren in Hasselt. Ja. Dat ligt zo'n uh, 42 kilometer vanaf Maastricht. Ja. Dus André Rieu uh, en Max, ja, die kennen elkaar ja, al. Tenminste, dat heb ik vernomen via nou ja, internet, geloof ik. Ja. Maar in ieder geval, uh, ja, uh, 42 kilometer en dan met de snelheid van Max Verstappen, dan zit je daar in 5 minuten. Dat is maar het is Belgisch Limburg. Dus, ja. Maar hij, hij reed dus onder de Nederlandse vlag. En daarom uh, beschouwen we hem met onze Max Verstappen stappen. Maar hij oh he, het blaafde naar België. En hij woont in? En hij woont nu, dat weet niet? ik eigenlijk niet. Monaco? Maar, ja, ik geloof het. klopt in ieder geval op een plaats waar je weinig belasting betaalt, denk ik zo. Uh, maar, maar hij is dus Belg en uh, hij herkent dus als geen ander waarschijnlijk ook de Belgische patat is. Oh. Dus... Oh, lekker. <laughs> ja. ja. uh, Hillie, heb jij een oproep aan uh, alle luisteraars uh, van de regio, wat moet ik zeggen? Want ja, dankzij internet is uh, Ziem Zandvoort niet uh, alleen maar in Zandvoort, maar eigenlijk wereldwijd ontvangen. Ja. Mag ik een oproep doen? Jij mag een oproep doen, want natuurlijk. Nou, het het grappige is, straks worden de vlaggen eraf gehaald. En dan hebben we, we toch nog even, de... We hebben een... een, een, een oh, Oké, okay. sorry. ja. Uh, we, we, we, we, even inbreken, even inbreken. Mag er, mag er wel. Mag, mag het, dat heel eventjes? Ik ben nee. bezig met mijn oproep. Maar <coughs> nee, dat mag <coughs> je zo meteen nog een keer vertellen. Okay. Dan. Want we hebben namelijk uh, Carina onder de telefoon. Oh, onder ja. de knop zit. Ik ga even kijken of ze er is. Ja, Carina. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Karina. Ah, Hallo. Goedemorgen. Nou. Goedemorgen, Zandvoort. Kijk Ja. Wat een mens. Wat een mens hier op het station. Ja. Echt en, geweldig. En er ontbreekt ik een er één, ont want ik, ben, ik, ben, ik zit hier al in de studio. Maar ik was net ook op het station. Ik ben ook met ja. de trein gekomen. Het is geweldig. Ik uh, heb hier de pers van de NS naast uh, me. Ja. ja, ja, ja, ja. Uh, Carola. En K zij uh, zal even vertellen waarom het hier allemaal weer zo gesmeerd loopt. Ja. Dat dus hebben ze echt heel, heel goed doordacht. Carola, Achter, goedemorgen. Hier is ze. Carola, hallo. Goedemorgen. goedemorgen. Ja, we rijden natuurlijk vandaag al sinds 8 uur uh, 12 treinen per uur. Dat betekent iedere 5 minuten een trein. Ja. En zo kunnen we 40.000 mensen met de trein uh, naar Zandvoort brengen. Dat doen we de komende drie dagen. En uh, dat betekent natuurlijk ook dat er 300 extra medewerkers aan het werk zijn om dat allemaal mogelijk te maken. Nou, je ziet het hier op het station. Het is één grote oranje zee. Veel mensen in blauwe outfitjes van de Red Bull natuurlijk. En een collega van ons op een strandstoel. Die ja. iedereen vertelt waar ze kunnen uitchecken. De NS is de spoor niet bijster, uh, Maar ik kwam ik, uh, ja. vanmorgen in Haarlem aan. Het is een weekend. En wacht even hoor. Uh, Carola hoort natuurlijk niet als jij iets zegt. Uh, wat oh. is de koptelefoon ook. Ja, oké. Okay, nou. dus, uh, maar... Ik vind het leuk als Carola even kan vertellen waarom het zo gesmeerd wordt. Want dat hebben ze echt super goed doordacht hier. Ja, maar wat ik graag, wil, wat ik graag van haar ja? wil weten. Want ik kwam zojuist in Haarlem aan. En dan wilde ja? ik naar het perron waar de trein naar Zandvoort gereed staat. Maar daar werd ik weer naar buiten geleid. En dan moest ik weer allemaal door extra poortjes. Ik zou ja. eigenlijk willen vragen waarom dat is. Oh, uh, hij wil vragen, degene uit de studio, uh, waarom ze in Haarlem... Uh, nou, dat trein van Zand wordt wilden lopen en toen weer door de poortjes naar buiten werden geleid. Oh ja, daar heeft ze antwoord op. Ja, dat doen we natuurlijk omdat we uh, met zoveel mensen op pad is het heel erg belangrijk dat er geen kruisende loopstromen ontstaan. Dus oh. dan worden mensen inderdaad buiten om het station geleid. Zodat ze niet in het station tegen een andere stroom inlopen. En hij doet een kruisbestuiving te maken. En met snelheid, want iedereen wil natuurlijk heel snel naar Zandvoort. Dat is fantastisch. Ja, iedereen wil snel, snel naar het circuit. Ja. Maar jullie hebben iets bijzonders. Jullie hebben en uh, voor en achter een machinist. Toch? vandaag? Ja, dat klopt. Uh, als je iedere vijf minuten een trein wil laten vertrekken... Uh, en we rijden hele lange treinen zo lang mogelijk hier naartoe... dan uh, is het belangrijk dat die trein ook snel kan omdraaien. En dat kan hij natuurlijk niet... Want uh, ja, het is een kopstation, dus dat betekent dat we zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde van de trein een machinist hebben. Zodat we zo snel mogelijk ook weer kunnen vertrekken en de nieuwe trein weer aan kan komen. En mensen die toch zandvoort uit willen, omdat ze toevallig uh, helemaal niets met de Formule 1 hebben en hun vakantie erop zit, die gaan juist weer aan de andere kant van de trein instappen. Zodat de mensen die uitstappen niet hoeven te wachten... Uh, ...op uh, weglopen van het uh, perron. Nou, en het is echt hier fantastisch. Hele gezellige sfeer. De jongen die hier bovenop zit, die noemen ze ook wel de badmeester. Ze komen allemaal hier zwemmend aan. Dag, badmeester, zeggen ze. Ja. En uh, ja, hij roept ze af en toe: hebben we er zin in? Nou, ze hebben er echt allemaal zin in. Had ook ik wel iets voor Hans Teven geweest, denk ik. Ja, super bedankt, Rola. En uh, heel veel plezier vandaag. En ik hoop dat het zo super gesmeerd blijft lopen. Ja, dat hopen wij natuurlijk ook. Dat het weer een beetje meehelpt. En dat Max natuurlijk zondag gaat winnen. Hartstikke bedankt voor je tijd. Oké, okay, bye bye. Bedankt Carola. En uh, we gaan gauw even naar een stukje muziek. Want Hilly die moet even in alle rust toch nog even een oproep kunnen doen. Uh, wat er allemaal in het uh, Stamford Museum te beleven valt. Dus dat gaan we zo nog luisteren. Eerst een stukje muziek Wim. Heb je wat? Kijk.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 Ik ook geen maar Willem heeft gewoon gezorgd dat, uh, dat mijn sigaretjes uh, werden aangestoken. Dankzij José Feliciano. Light like my fire. Ja, dat is echt Prachtig graag nummer, True. prachtig nummer. En ik heb hier een prachtige dame tegenover me zitten. En die is ook nog directeur van het Transport Museum. Zij heet Hilly en ze gaat ons uh, vertellen. Wat u allemaal kunt verwachten als u het museum gaat bezoeken. Want dat gaat u allemaal doen. Massaal, toch? Ja, natuurlijk. Ja, vertellen Wat we uh, nu gaan doen is uh, straks op maandag alle vlaggen weer uh, weghalen. Zo is Ach het. nee toch. Er is ook een leven na de formule Het is zo gezellig allemaal. Ah. <laughs> ja. En uh, dan gaan we weer uh, opbouwen. Ja. Een nieuwe tentoonstelling, de Zeeschilders. De Zeeschilders? En dat is allemaal origineel werk. Uh, maritiem uh, geïnspireerd. Nee. Dus we krijgen daar beelden en glaswerk. En... Uh, Hele mooie schilderijen. En daar verheug ik me enorm op. Nou zit er onder, onder de studio op de Tolweg uh, 10A uh, van een van Landsoort zitten zit botenbouwers. Ja, die de bomschuiten. He. Bom ja, he ja. Hebben die ook nog een rol bij die, bij die... Nou, die hebben bijna een permanente tentoonstelling. Dus al die mooie gebouwtjes, die <lacht> ja. hebben zij gebouwd. Ja. En dan zie je bijvoorbeeld de hele boulevard van vroeger. Ja. Nou, die, die, die blijft altijd in ere. Die staat in de museumwinkel en daar kan je zulke mooie verhalen over ja. vertellen. Ja. Nou is het uh, uh, hoe is het met parkeren daar in de buurt bij jullie? Makkelijk, ik zou zeggen LDC-garage. Of kom, ja, natuurlijk. Op, kom lekker op de fiets. Net zoals wat, dat we nu allemaal doen. Ja, ja want de mensen die van buiten afkomen. komen, moeten sowieso met het openbaar vervoer of met de fiets komen. Hè? Ja, maar ja, je zit midden in het centrum. Ja, dus. het, is wel, het, het heeft toch wel iets gezelligs vind ik hoor. Ja, als ik zo aankom lopen en ik zie die, ja. Ja, die bloemen en ik zie de, de mooie uitingen van het museum, dan denk ik, ja, het is toch wel het is een mooi schattig museum. museum. Ben jij al stiekem naar de kermis geweest ook? Nee. Nee. Nee. Heb je iets met Karim's of Emily? Nee, ik vind het, het hoort bij de, deze feestvreugde. Ik ja. ben gisteren ook, en dat hoef ik helemaal niet te doen, maar door de Altstraat met mijn fiets aan de hand, met mijn boodschappen. En dan ga ik even kijken hoe dat allemaal gaat. Snuif, hè? Dat en dan ja, zie ik op Facebook die massa. Die, en dan denk ik: van gezellig. Maar ik, ik hoef niet overal aan mee te doen. Ja. Of uh, Hilly. Uh, ben ik nog wat vergeten te vragen wat je toch nog kwijt wil? Ja, ik wilde. Je had het over een oproep. Uh, we zijn bezig met de speelgoedtentoonstelling in januari. En daar zoek ik nog wat, wat mooie verzamelingen speelgoed. Oud, uh, oud speelgoed? Nou, bijzonder. Wat leuk. Dus uh, als je naar nou gaat dat Playmobil ook alweer 50 ja. jaar is. En Barbie bestaat Barbie 65 en Barbie. jaar. En nou heb ik Lego gisteren net een uh, hele mooie verzameling Barbie aangeboden gekregen. Ah. Maar we hebben bijvoorbeeld treinen en teddyberen. En leuk. My Little Pony. En, nou heb ik zelf ook nog wel wat. Dus uh, als ik dat mag doen... Laat ze dan even een mailtje sturen naar het museum, Museum. Mm -hmm. En laat zien wat je hebt en misschien doe je mee aan deze magische speelgoed tentoonstelling. Wat gebeurt er met speelgoed na afloop? Die krijgen ze gewoon weer terug. Ik krijg weer terug. Nee, want dat zijn gekoesterde van, ja. dingen. Er zijn mensen die zeggen, ik wil het wel aan je afgeven, maar het moet in een vitrine. Ja, ja. Want ik heb het 65 jaar bewaard. Dat zijn vaak oudere mensen die hiermee aankomen. En over welke datum heb je dat? Ja. Bij januari 2024. Oké, okay, dus Sinterklaas zijn... is er ook nog bij betrokken eigenlijk. Oh ja, die mag ja. ja. ook komen. Die mag ook. Die is ook het bijzonder. Ja. We gaan weer luisteren naar muziek. Hilly, hartelijk bedankt voor uh, jouw informatie. Heel en, graag. en heel veel succes met, uh, met jullie museum natuurlijk. Ja, dankjewel. En vooral met het aantal bezoekers. want is, Daar moet het van komen, toch? Zo is dat. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down Oh, Rudy Don't take your love to town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 You love the to town. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, we zijn er weer. We ja. zijn er weer, zeker weten. Je luistert uh, naar de boys, hè? Maar goed, dat hebben jullie al wel gemerkt, natuurlijk. En wat jullie waarschijnlijk ook wel hadden gemerkt, is dat we dus ook te zien zijn op uh, onder andere het YouTube-kanaal van streepje uh, live Als je daar even naar uh, YouTube gaat en dan streepje live uh, doet, al uh, oh, min live, ja, streepje live... Uh, dan zijn wij dus uh, ook te zien, maar ook met beelden van Zandvoort erbij en, uh, en roelerend weer naar uh, de uitzendlocatie dus waar we nu zitten. En ja, kijk maar. En anders luister je, je gezellig mee. En dit is op de Louis-Davidskaree uh, in Zandvoort. Uh, bij Racecafé Café Rabbel. Sluikreclame? Ja, de sluikreclame. Maar goed, de, de mensen moeten toch weten waar we zitten. Anders zien ze het niet meer zitten. Nou, hoor. Nee, nee. Kijk, daar heb je een pluspunt. Daar hebben ja. we een pluspunt. Ja, ja, ja, ja. Want daar gaan we het nu over hebben. Ja, ook Gerrie zit naast ja. ons. Uh, dit is onze vaste sidekick. Zo noem ik hem maar even. Gerry Rutte. Ja. En Gerry, jij weet alles van uh, het programma van Pluspunt. Uh, ja, nou ja, ik wil even aandacht uh, voor jouw verhaal, mijn verhaal. Uh, dat, is, dat begint weer uh, in uh, dat, de bijeenkomsten in december, november, december. Is ja. En uh, dan is er een uh, kennismakingsbijeenkomst, dat is op woensdag 27 september. Uh, van half de twee tot half drie hier in de blauwe tram. Ja. En dat is jouw verhaal, mijn verhaal. Dat is luisteren naar elkaars verhalen. Ja. Hè, mensen luisteren vaak niet naar elkaar. Maar uh, ja. echt persoonlijke verhalen? Intieme verhalen? Ja, dan. soms ook intieme verhalen. Oh, ja. ja. ja. En weet je, dat, dat, dat, daar zitten mensen soms mee. Dat ze dat niet kunnen vertellen. Uh, maar ze willen het wel graag vertellen. Maar als ze het vertellen aan iemand, dan worden ze vaak onderbroken. En dan beginnen de mensen het verhaal zelf naar zichzelf te trekken. Dus ja. dan wordt dan is het hun verhaal niet meer en dan ja. slaan ze dood en dan dus, ja het en, slaat verhalen dood in, en zo. In, die, ja, ja. in deze uh, bijeenkomst is heel fijn want het is dan heel vertrouwd ook en uh, de mensen kunnen dan hun verhaal vertellen. Blijft Binnen die groep hè, die er dan ook is. Maar dat is heel heel bevrijdend ook. En ja, als je daar daaraan deel wilt nemen, Gerry, wat moet ja, dan je dan kun je, je kan je dus naar die bekensmaking bijeenkomst ja. gaan. Dan kun je dus die aanmelden. En als je zegt van oké, okay, ik nou, dat lijkt me wel wat. En daar zijn dan ook mensen die dus al twee keer zo'n bijeenkomst of zo'n zo cursus hebben, hebben meegemaakt mm -hmm. dus die kunnen daarover vertellen en vertellen wat het voor hun betekend heeft en zo. nou zie ik uh, ja. op jouw formulier dat, ja. dat het uh, pas 1 november gaat beginnen het gaat 1 november beginnen maar in september worden het dus al want ja, je moet wel mensen vinden hè, die dat willen en zo en denken van... Dus dan uh, 27 september, uh, hier in de blauwe Tem, uh, is dan een kennismakingsbijeenkomst. Uh, heel, heel bijzonder hoor, is echt heel bijzonder. Nog, nog even wat de mensen moeten doen om uh, zich voor aan te melden, zeg maar. Ja, dat kunnen ze dus doen uh, via uh, uh, linde-oudendijk, i.oudendijkplus.nl Zandvoort.nl of telefonisch 06 33 83 279. Of ze kunnen ook gewoon het algemene nummer bellen van pluspunt 0 571 330. Dus dat, is, uh, dat, dat kan. Ja. Nou fantastisch. Uh, uh, ik, ik denk dat er weer telefoon komt. Uh, ik kijk eventjes richting onze geluidstechnicus. Willem. Ja, Willem is even heel druk doende, Gerry. Uh, uh, ja. Laten wij nog even doorpraten. Heb, heb je nog een onderwerpje kort uh, wat erop kan volgen bij Pluspunt? Uh, even kijken, Charles. Uh, ik heb ook nog... Uh, ja, dat is ook leuk, poëzie. Ja. Dat is, uh, um, dat is op vrijdag 15 september. Ook hier in de Blauwe Tram. En dat heeft dan de herfst als inspiratie, als uh, thema. Ja, geen probleem. Ja, sorry, sorry ja, ja, het, is, uh, het, wordt, uh, het wordt knetterdruk hier natuurlijk. Ja, we hebben iemand maar, onder de knop zitten, jongens. Sorry, even uh, onderbreking. Ja, het, het onderwerp van de, van de poëzie gaan we straks nog even oppakken. Ja. Goed, wie hebben we onder de knop zitten? Ja, jongens, uh, goeiemorgen met Hans Botman spreken. Dag Hans. Ja, uh, goeiemorgen, goeiemorgen. Hey we staan hier live in uh, de straat. Nou, daar is gisteravond natuurlijk al een behoorlijke uh, feest geweest. We kwam een beetje laat op gang, maar... Uh, uh, het was uh, erg leuk, ik sta hier bij café 4 en ik heb uh, bij me Tim Koemons. Dag Tim! Goedemorgen. Goedemorgen Tim, uh, nou Tim is medewerker bij café 4, een uh, van de cafés uh, waar het knetterdruk was gisteravond ook. Hoor. Ja, het kwam inderdaad wat je net zei, een beetje laat op gang, Ja. Maar dat komt uh, denk ik ook omdat uh, die bewonersdag, hè, die vorig jaar op de, ja, dag, de ja. bewoners naar het spier mochten. Die was er dit jaar niet? Nee, bracht nog een hoop mensen op de dus, Ja, uiteraard. Ja. Het werd later alsnog heel gezellig ja. gedrukt. Dus. Maar jullie verwachten vanavond en morgenavond en zondagavond de grote meuten. Ja, we zijn nu vroeg aan het opbouwen, want vandaag en morgen worden de klappers. Ja, Zondagmiddag ja. natuurlijk. Ja, er wordt hier aan alle kanten schoongemaakt. De bars worden weer keurig uh, uh, in orde gemaakt. En uh, je bent er klaar voor. Nou, Tim is ook medewerker bij Nieuwe ja. Uh, wat doe je daar precies? Ik ben coördinator van de afdeling planning. Oké, okay. en uh, Tim is ook een racecoureur van uh, Sonvoorts Racing Team, hè? Ook nog, ja. Ook nog, en uh, Tim vond het een goed idee om een racewagen mee te nemen naar zijn werk bij de Unicum. En die staat daar uh, politicaal in, in, in zeg maar, uh, de, de koepel. Brink. De Brink, ja. Dat is de centrale hal, en uh, dat noem je dan op display staat de auto. Uh, ja, mijn collega's die uh, vroegen mij of die auto toevallig naar binnen komt. We hebben het gewoon mee uh, gepakt, dat ja, ging. Ja. En uh, ook omdat dus de bewoners ook niet op de bewonersdag van de donderdag... Nee, nee nou, inderdaad, op, ja. We ja. wilden wat extra's doen om die mensen toch uh, ja, een beetje dat extra gevoel van dit weekend mee te geven. Vinden ja. uh, ze het leuk? Ja, ik krijg alleen maar positieve reacties. Ja? Heel gaaf dat die auto daar staat. En uh, ze wisten het ook niet, dus dat was ook echt nog een verrassing. Ja, leuk. Dus uh, ja, dat was een geslaande nou, actie. We hebben vanmorgen uh, gesproken met uh, jan Jaar de Groet, de wethouder. Hij maakt zich wel sterk om volgend jaar weer die bewonersdag gewoon weer terug te krijgen. Maar dat lijkt me ook wel uh, goed eigenlijk, hè? Ja, ik moet persoonlijk zeggen, ik ben daar met bewoners van de Unicum ook geweest om, ja. uh, om ze te begeleiden met die, uh, met die rolstoelen. En ik vond het een beetje tegenvallen qua hoeveel je. kunt eigenlijk alleen maar op de fanzone komen. Dus het zou zo leuk zijn als je ook een rondje door de pedel kan doen, om al die ja. mooie motoren ja. van die Grand Prix teams te doen. Ja. Ja. Um, nou snap ik ook, dat logistiek is dat heel lastig, hè? Je ja. moet dat managen. Maar, uh, maar je kan een uitzondering maken voor rolstoelgebruikers toch? No, dat, dat doe ik niet eens per se. Nee. Het, is, um, het, is, het, is, het is sowieso gaaf als je op de scherm ja, mag komen. Nou, het zou ja, zo leuk ja, zijn ja, als je ja. dan ook nog echt alles ja, hebt. Ja, begrijp ik. ik. Oké, okay, nou goed, jij gaat je opmaken voor een uh, hele uh, spannende avond vanavond weer. Het blijft droog als het goed is. En uh, nou, ik wens je nog heel veel succes met de race zelf. Hè? Maar wanneer ga jij weer racen? Uh, volgende week vrijdag rijden we de ene laatste race van het seizoen op het zolder. Op hier, dus, oh, okay. zolder in Ja, ja, ja. ja. Nou, een beetje krap hè, Op zolder, of niet? Nou, het is een vrij smalle baan, maar het is wel met onze raceautos die uh, bij uitstek uh, geschikt voor racing. Ja, nou, ik wens je daarmee succes en vanavond ook succes bij Café 4 en trouwens in de hele Halterstraat, hoor, want het wordt weer een gezellig druk. Dankjewel, dankjewel. Nou jongen, dit was het even vanaf de Halterstraat. Nou, hartstikke uh, mooi. Ja, we komen straks weer terug met uh, alle andere live uh, zaken die spelen in Zandvoort. Is het nou zo, als jij dat gesprek voert met, uh, met, uh, met wie je op dat moment bent, dat hij ook en, kan horen wat wij ja. zeggen? Of, uh, Sorry, uh, kijk, nee, nee, nee. jij hebt een koptelefoon aan, hun nee, niet natuurlijk, dus ik, heb oortje, ik heb inderdaad oortjes in en hij kan niet horen wat wij zeggen. Maar ik kan natuurlijk, als jullie een vraag hebben, ja. dan kan ik dat aan het stellen. Hè. Dat is geen probleem. Ja, precies. Maar uh, hij is nu weer eens een bar aan het schoonmaken. Dus. Nou ja, als hij dan toch bezig is met de bar, kan hij dan gelijk even de pan aansteken voor de bitterbal. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, nu al een beetje vroeg, hè? Lijf, ja, maar, ik bedoel, je kan er niet vroeg genoeg mee beginnen, jongen, nee. Nee, maar als we er nu als we er in gaan, dan, worden, dan komen er dus zwarte ijzer, dus ja, de zwart uit. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo. Okay. Tijdens de borrel. Nou, ik spreek jullie later weer, oké? Okay. Oké, okay, Hans, dankjewel, hè? Hoi, hoi, hoi. Ja, nou, gezellig vanuit de Haltestraat. Dat is, dat is vol, volgens mij is de Haltestraat is, is de, is de Pittstraat is dus één grootstra? Ja, de, iedereen ligt de Pitten daar. Ja. Iedereen ja? ligt de Pitten ja, in de Haltestraat. <laughs> ja. nee. Nee, de Heineken Pitstraat. Uh, twee grote borden aan het begin van de Haltstraat. En, uh, ja, dus, heb je het gezien Willem? Ja, er, ik ben er doorheen gelopen. En, uh, gelopen? Ja, ja, ja Dan moet je toch doorheen racen. Wat is ja, dat nou? Ja, dat heb man? ik gedaan, maar. Ja, maar uh, is, <laughs> nee, nee, nee. nee. Ik, uh, ik ben er inderdaad doorheen gelopen en uh, ik was alweer verbaasd over. Al die mensen die hier zaten te ontbijten daar buiten, ja, met allemaal kleine oogjes, want die hebben we gisteren al behoorlijk doorgehaald. Dat kon ik wel zien. Ja. Ja. En, uh, en ik vroeg ze, en, aan een van iemand: van, nou, Je hebt flink veel gedronken gisteravond. Dus er zei iemand wie bitte? Ik zei: Nou ja, goed. <laughs> Dat was alweer jammer. Goed. Maar uh, we zaten nog steeds bij Gerry. Ja, want uh, Gerry had het over poëzie. Uh, zij is getrouwd geweest met Joost van der Vondel. Althans, ja. haar vader was uh, een kennis van Joost van der Vondel. Zo was het. En of was haar moeder nou getrouwd met Joost van der Vondel? Is zij misschien een dochter van Joost van de Vondel? Ik weet het eigenlijk niet. We Gerry, wat heb jij niet. met poëzie verteld? Ik weet het niet. Uh, nou, wat ik zei, dus is, is vrijdag 15 september uh, weer een poëziemiddag. Uh, met als thema de herfst als inspiratie. Uh, dat is onder begeleiding van Theo chin Shu. Dus ik denk dat dat... Dat is, uh, is uh, klinken uh, Antilliaans. Ja, zoiets. chin Shu, ja, ja, ja. Zoiets, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en dan uh, over dat jaargetijden worden dus allerlei uh, gedichten... Uh, dan Dat is vrijdag 5 september van 2 tot half 4 hier in de bibliotheek waar wij dus nu zitten als live ZFM. Uh, en die, De kosten zijn 3 euro met koffie of thee en wat lekkers erbij. En dan kun je aanmelden bij de Bali, de blauwe tram baliebt.plus.zandvoort.nl of 023 3040 700. Goedemorgen. Hey, hey oh, ja. kleine man, was jij er ook weer? Hallo, ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja Gerrie, wat leuk. Die, uh, ja, die ja, heb, ja, ja. Goedemorgen luisteraars, met Harm spreek je. Goedemorgen. Ja, ik, ik ken zelf ook een leuke poëzie, stukje van de herfst hoor. Zal ik het even voorlezen? Ja. Op een grote paddenstoel, ook met witte stippen, zat kabouter heen en weer te wippen. Hoe vind je hem? Hij is al heel oud. Klink, klink, mijn moeder, het, mijn moeder die, die, die, die ja, kon dus dat ook al opzeggen. Ja, ja. Leuk hè? Leuk vindt. Gezellig. Hé hey, Willem. Ja, Willem, heb was, je Willem nog was, was er ook, was. ook, jawel. Ik dacht dat goed Goedemorgen, luisteraars. Oh, ik vind het ook zo leuk. Het is wel druk in Zandvoort hoor. We zijn ook met de trein gekomen. Ik werd zwart samengeperst. Do, door wie? Ja, door die andere passagiers in de trein. Oh, ja. Maar we werden wel herkend. Vond het wel leuk. Je werd herkend. Ik werd herkend. Ja. Heel leuk. Ja. Nou, gezellig. Luisteraars. We gaan gewoon verder met de uitzending. Een stukje muziek als het goed is. Ja, we gaan kijken joh. Mijn Burt Camford, hè? Ja, dat heb je weer heel erg goed. Ja, ja, ja, ja. Mag ik door voor de 1000 euro? Zeker! Zeker. Nou, euh, luisteraars, de geschiedenis van de, van de Grand Prix. Daar ga ik het eens even met u over hebben. Hele uh, weekend. De eerste is, de eerste plannen voor een circuit in Zandvoort die stammen maar liefst uit 1930. Op 3 juni 1939 werd de eerste autoreis gereden op het uh, Stratencircuit van Zandvoort. Ja, wat was nou het Stratencircuit? Deze race ging onder meer over de Van Lennepweg, die nu nog een van de belangrijkste toevoerwegen is naar het huidige circuit. Hoewel de Tweede Wereldoorlog uitbrak, bracht het succes van die races de Zandverse burgemeester in die tijd ertoe om plannen te ontwikkelen voor een echt circuit. Het verhaal gaat dat de burgemeester van Zandvoort in een poging vrijstelling voor dwangarbeid te krijgen voor de bevolking van Zandvoort een overeenkomst sloot met de Duitse bezetter. De Duitsers mochten een brede rechte weg dwars door Zandvoort aanleggen die na de oorlog als paradeweg kon dienen. En Later werd deze weg samen met enkele andere wegen door de Duitse bezetters gebruikt om de kustverdedigingswerken te bereiken. Na de oorlog werden enkele van deze wegen verbreed en samengevoegd. Met advies van Sammy Davis, de winnaar van de 24 uur Le Mans race uit 1927... werd een racecircuit voor Zandvoort ontwikkeld in 1947 legde de Rijksoverheid even de bouw stil, omdat uh, tussen het puin voor, uh, voor de ondergrond ook hele bakstenen zaten. En die mochten alleen maar gebruikt worden voor de wederopbouw. De gemeente voortschakelde prins Bernard in, de toenmalige prins Bernard, die uh, de betreffende ministers bewerkte en tenslotte de stenen kocht voor het bedrag van strikt niet. 20.000 gulden. Deze werden door het Zandvoort betaald via de stichting van de prins. Dus de, de, de, de koninklijke familie heeft altijd al een beetje af van die tijd uh, gehad met met het, het schuieren. Ja, Bernhard, nee, dat. De Gool, prins Bernhard was toch ook, ook altijd. Euh... Nou, dat ging al veel verder terug, want ik heb Prins Hendrik, die is ooit gepakt. Met was toch jouw oom? Ja. Yep. Ja, ja, die is ooit gepakt dat hij de erin met paarden en waren. Ja, ja. Dus, goed. Ja. ja, dat was een heel interessant verhaal natuurlijk. En booswaardig zeg ik dan maar. Ja, toch? Ja. Nou ja. Nou, op 7, 7 augustus 1948, toen vond de eerste autorace toen nog onder de naam Grand Prix van Zandvoort plaats, op het circuit van Zandvoort. En die race werd gewonnen door de thijsse Prins, eh, Bira in een oude Maserati. Eh, de tweede en de derde werden het Britse coureurs eh, Tony Rollt en eh, Rec Parnell. En in, eh, het volgende jaar werd de wedstrijd gereden volgens de regels van de Formule 1. En deze wedstrijd werd gewonnen door Luigi Villoresi en, en dat deed hij in een Alfa Romeo. Dan nou je, hoor je het ook eens van een ander, Ja, Willem is even aan de koekjes. Dus ja, die ik kan nou wel. De, iedere keer als jij van aan mij vraagt, dat weet jij gewoon. weet je <laughs> dat ik een koekje in mijn gaffeltje stop. Dat weet jij gewoon. Ja, nou. Op 28 augustus 1948 werd de eerste motorrace gehouden op het circuit. Motorrace. En in het jaar erop won Luigi Villoresi de autorace ook weer in een Alfa Romeo. Vanaf 1950 heet de Grand Prix officieel de grote prijs van Nederland, de Dutch Grand Prix. Maar het zou nog tot 1952 duren voordat de Grand Prix van Nederland deel zou uitmaken van het officiële wereldkampioenschap Formule 1. Vrijwel jaarlijks, tot halverwege de jaren 80, zou de Grand Prix van Nederland deel uitmaken van deze Formule 1. Nou, ik moet er wel even bij vermelden, de bron, en dat is natuurlijk Wikipedia. Ja, ja. die weet alles, hè? Ja, en nou, ik, ik heb hier ook een hele goede bron. Oh ja, wat voor bron heb jij? Nou, de, de, uh, Harm, ik heb Willem als bron. En het is mijn muzikale bron. We gaan het straks hebben over andere jeugd trouwens. Maar eerst Willem. Willem, wat heb je voor ons? Uh, uh, oh, kijk. Ik denk dat ik nog eens even iets opzeg van Bobby Darin. Fair, the sea. Ship that goes sailing somewhere. Oh. the shore we'll kiss just as before happy we'll be Momentje hoor. Ja, luisteraars. Uh, nog steeds live verbonden met uh, uh, racecafé Café Rabbel. Uh, uh, het is hier uh, gezellig, gezellig druk. En uh, we hebben hier de bibliotheek, die is helaas gesloten luisteraars. Uh, als u luistert naar uh, ZFM Zandvoort en u staat net met uw tas in uw handen... met uh, geleende boeken om die terug te brengen... dan moet u, uh, moet u dat niet doen, want die bibliotheek is niet toegankelijk op dit moment. Uh, dat komt uh, omdat wij natuurlijk hier een radio-uitzending hebben van... Uh, in het kader van de Formule 1 races. En we gaan het uh, over pluspunt hebben. Wat daar allemaal te doen is. We gaan praten over André Gerjeu. We gaan praten over wat er uh, nog een historie bekend is van de races. Willem, jij, jij geeft mij een seintje. Wat we is hebben een... iemand onder de knop weer, geloof ik. Oké, okay, nou. Uh, uh, gooi hem erin. Zit erin? Carina? Carin hey, ik hoor geen Carina? Carina? Carina. Nou, nog maar eens een keer proberen. Maak je verhaal maar af zo. Ja, ja. Uh, nou ja, wat ik wilde vertellen aan de luisteraars. Dus niet naar de bibliotheek komen, want die is gesloten. Uh, en Die gaat dan weer open, maar dat is, uh, dat is waarschijnlijk na het weekend pas. Maandag gaat hij weer open. Ja, maandag gaat hij ja. weer open. Dat, uh, dat klopt helemaal. Uh, wat u zojuist hoorde was een lekker stukje swingmuziek. Uh, uh, en dat, dat past helemaal in het format. Vind je niet, Gerrie? Ja. Ja. ja. Even dichter bij je microfoon, want ik hoor je bijna niet. Ja, <laughs> zeker. Ja, ik hoorde duidelijk dat Gerry toch ja zei. Ja, ja nee. Ja ja, ja, ja. Ja, het gaat allemaal, het lijkt allemaal een beetje hectisch, maar uh, Rustel Jim, ik heb alles onder controle. Oké, okay, oké, okay, man. Bob, wat doe je nou? Ja, oh, daar hebben we Carina weer. We gaan even kijken, praat maar rustig door, hoor. Ik praat rustig door. Uh, ja. We gaan het over andere Rieu hebben, uh, luisteraars. Uh, ja, wat weet ik? Ja, ik we, wat... snap het niet. Nee, ja, nee, wacht maar, wacht maar wacht maar even. Wat weten we allemaal over André We weten dat hij een natuurlijk enorme, een enorm fantastisch orkest ja. heeft waar die wereld bij bekend mee is geworden. En zo blijkt maar weer dat muziek voor mensen een zeer belangrijke factor vormt in het leven. Ik weet niet, voor mij zit Carina onder de knop. Ah, Carina? Ja, ja, ja. Ja, het is gelukt hoor. Oh, ik moet je gewoon van het circuit aftrekken, ja. Nou, ik ben door de mensenmenigte de boulevard op kunnen komen. En uh, de sfeer is echt super, super gezellig en helemaal goed. Uh, nu sta ik even bij de Koninklijke Marine stand. En uh, ik heb hier een uh, marinier voor me. En hij vertelt eventjes waarom zij hier vandaag bij dit grote evenement staan. Goedendag allemaal. Ik ben de Kopra Mouli van de Marine Roadshow. Wij zijn een eenheid zowel van Marine en marines personeel bij elkaar. En we gaan evenementen langs om onszelf te kunnen promoten, mensen te woord kunnen staan. Om hopelijk, hopelijk als doel dat mensen ook een keer gaan solliciteren bij de Prinsie. Ja, want uh, hebben jullie uh, nog veel meer mensen nodig? Uiteraard, we zijn altijd op zoek naar mensen. En wij, zoals ik net zei, wij promoten Marine en Mariniers, zodat de mensen voor ons komen solliciteren. Ook voor de andere kerstmaar-onderdelen zijn we ook naar mensen op zoek. Nou ja, nu lopen de mensen vooral door. Want uh, ja, ze willen zo snel mogelijk naar het circuit. Maar straks komt iedereen van het circuit af. En dan komen ze hier. En wat kunnen ze dan eventueel hier doen? Ze kunnen vragen stellen. Maar ik zie daar binnen ook iets hangen in jullie stem. Ja, ze kunnen, uh, inderdaad wat u net zei. Ze kunnen hier komen binnenkomen bij ons om een praatje te maken. Als ze wat vragen willen stellen, kunnen ze, dan gaan wij hen met alle plezier het woord. En daarbinnen hebben we een VR-bril dan kunnen ze opzetten en dan uh, kunnen ze een kijkje nemen hoe het uh, aan boord aan toe gaat. Ja, en uh, nou dan hopen we dat jullie uh, toch wel wat enthousiaste mensen naar binnen kunnen halen, samen met je collega. En uh, het is natuurlijk al superleuk om uh, de mensen zo voorbij te zien lopen. Uh, met het blik op waar is dat circuit nou toch? Want we zijn nu halverwege ongeveer bij het uh, Center Park Hotel staan we nu. En uh, ga je zelf ook nog even het circuit op? Nee, ik ga niet naar het scuba. Nee. Ja. Als ik klaar ben, gaan we naar huis toe. En, morgen, en dan morgen weer een dag staan we hier tot, tot met zondag. Ja. Nou, Carina? Ik, uh, zal, ik zal je vast nog even langslopen, ja? Uh, ik word helemaal geïnspireerd door die man uh, van de Koninklijke Marine. En ik zal bijna tegen Charles willen zeggen. Zullen wij eens, uh, samen even een liedje inzetten van Zorg dat je erbij komt? Bij de Marine. Bij de Marine, okay, ja, word... ja, ja, ja. Oké, okay. nou, dat zal uh, corporaal heel erg uh, goed vinden. Goed zo, heel mooi. prima. Dankjewel. Had je verder nog iets? Nee, ik ga weer verder lopen. Goed zo, succes. Uh, dan... Tot straks. Hoi hoi. Zo, nou Charles, je hebt het uh, microfoon weer. Ja, ja, ja. Wat is dit dan weer? Je ja, er wordt. Ik word helemaal gek gebeld. Je wordt helemaal gek gebeld. Ja. Ik word gek gebeld natuurlijk. Ik heb nooit zo vaak telefoon gehad. Ik heb eigenlijk niet eens een telefoon. Geen... Ik was gisteren even. Hallo, mag ik ook nog even wat zeggen? Ik was gisteren even bij de repetitie van uh, André hier met orkest. Fantastisch. Ja. Maar hij is wel heel streng voor zijn orkestleden hoor. Hij kan zo over je heen walsen als je kwaad wordt. Wie? Ja, de nou andere. Oh. En dan was hij zo over je heen. Nee, we, kunnen, we kunnen hem natuurlijk wel even stellen vragen. Natuurlijk. Ja, ik was er ook bij. En ik heb, heb toch wel erg genoten hoor. Hij heeft ook een nieuwe wals gecomponeerd, Willem. Hoe oh, heet dat ding? Ja. En hij had natuurlijk de schöne Blauwe Donau. Ja. Maar hij heeft nou de schöne rode Red Bull. Oh. Dat man. is ook wel een ja. hele mooie wals geworden. En die doet hij ook live voor zondag. Met een DJ La Fuente. Ken je die? Ja, die ken ik. Ja. ja. Ik kan hem nou wel even een stukje draaien natuurlijk. Van, van die walsen aan de klok van 11 want dan gaan we er vooruit. uit. Hoe krijgen we andere regio te horen? Fantastisch!